De gemeente Amsterdam was al van plan de maatregel in te voeren, maar versneld dat nu afgelopen weekend een taxichauffeur een klant doodsloeg. Het gebiedsverbod geldt voor verschillende uitgaanspleinen in de stad, waaronder het Leidseplein. Het IMF is iets optimistischer over het herstel van de wereldeconomie dan een paar maanden geleden. Voor volgend jaar gaat het IMF uit van een groei van 2,5%. Wel benadrukt de instantie dat het herstel zwak blijft en dat stimuleringsmaatregelen nodig blijven. Verder zal de economie in Europa minder snel aantrekken dan in de Verenigde Staten en Japan, denkt het IMF. De helft van de heroïne die de Franse douane vorig jaar onderschepte kwam uit Nederland. De meeste hash die werd gevonden was juist op weg naar Nederland. Vorig jaar onderschepten Franse douaniers in totaal 66.000 kilo drugs. Frankrijk is een grote campagne gestart om toeristen te wijzen op de zware straffen voor drugsbezit. Frankrijk maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen hard en soft drugs. Kleine cafés zonder personeel worden voorlopig niet gecontroleerd op het naleven van het rookverbod. Dat schrijft minister Klink aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de uitspraken van de gerechtshoven in Den Bosch en in Leeuwarden... waarin stond dat de wet niet genoeg grondslag biedt voor een rookverbod in cafés zonder personeel. Klink benadrukt dat de controles in horecagelegenheden met personeel wel doorgaan. Ierland houdt op 2 oktober opnieuw een referendum over het verdrag van Lissabon. Vorig jaar juni wezen de Ieren het verdrag af omdat de andere EU-lidstaten de Ieren op een aantal punten tegemoet zijn gekomen, hoopt premier Cowen dat de kiezers in oktober wel voor het verdrag stemmen. In het verdrag van Lissabon staan afspraken die de EU beter zouden moeten laten functioneren. Het weer, zowel vandaag als morgen af en toe zon, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Eerst met kans op hagel- en windvlagen. Middagtemperatuur rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Nu zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de muziekboulevard heb ontkend Je bent moediger dan ik Gewoon omdat je bij me bent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 the stars are aligned you can okay. bump into a person in the middle of the road look into you the eyes and you suddenly know rocking in the dance home moving with you dancing in the night out in the middle of june my mama told me don't lose you cause the best luck i had was you i said hey you and I know one thing that I love you uh -oh. I say, hey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 Zandvoort. de Zomer ja. op CFM.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 Benesch geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Es ritt mir vansaant fort. C C F M I'm falling in love. I'm falling in love again.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 right child It's gonna take